Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filosoof en theatermaker Jaije Stranders is door radioprogramma De Taalstaat uitgeroepen tot Taalstaatmeester 2024. Standers is geregeld te gast in talkshows om te praten over Gaza. De jury prijst een heldere taalgebruik en wijze woordkeuze. Vorig jaar was Linda nooit meer de winnaar... voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Onder eerdere winnaars waren Mark Rutte, Roxane van Iperen en Iris de Graaf van de NOS. In de ziekenhuis in Los Angeles is de oudste overlevende van de aanval op Pearl Harbor overleden. Het is Warren Upton, die in 1941 bemanningslid was op de USS Utah. Een marineschip dat in de haven lag van Pearl Harbor op Hawaii. Op 7 december van het jaar werd de Amerikaanse vloot daar door de Japanners gebombardeerd. Waardoor de Verenigde Staten actief werden betrokken in de Tweede Wereldoorlog. De toen 22-jarige Warren Upton wist naar de kant te zwemmen en overleefde de aanval, die ruim 2400 mensen het leven kostte. Warren Upton was 105. Na zijn overlijden zijn er nog 15 overlevenden van de Japanse aanval. Jan Erends, bekend als Jantje van Amsterdam uit de documentaire reeks Foute Vrienden, is overleden. Dat is bekendgemaakt door regisseur Roy Dames. Jantje van Amsterdam was een van de vier Amsterdamse vrienden, in hun eigen woorden gabbers, die dames tientallen jaren volgden en op camera vastlegden. Ook de drie anderen waren vooral met hun bijnaam bekend, Roy Jos, Verbrande Herman en Dikke Bobby. Jan Eren stierf gisteren aan de gevolgen van kanker, hoe oud hij was is niet duidelijk.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 Op mijn eigen hartje, dan gaat het zeker niet te.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 Ik ga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 Wow. Kom mee, is prachtig weer voor een sleethoftje samen met jou. Wat valt een te sneeuw, een kind dat schreeuwt, kijk nou! Kom mee, is prachtig weer voor een sleethoftje samen met jou. Giddiak, giddiak, giddiak, ga je twee, wij met z'n twee. rijdt in een aardig zwee. Giddiak, giddiak, briljant, met jouw handen.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 Hou mee. zou van blijdschap kunnen zingen, maar dan hou ik nooit meer op. Kijk de gins, maken kinderen een pop. Nou, ik vind het ook gezellig dat je mee wou gaan. Met het beetjes dit beleven is toch veel meer aan. Deze dag vergeet ik echt nooit meer mijn hele leven lang. Ik kom nog dichter bij een de paden Prachtig weer voor een sneeuwkokje samen met ja. Want welke valve sneeuw, een kind dat schreeuwt, kijk nou! Om mee, is prachtig weer voor een sneeuwkokje samen met ja. Idiop, idiop, idiop, ga je mee? Wij met z'n twee, uitrijden in een arend Waarom staat leuk schat, kom maar. Net als de vogels in de kou, lekker dicht op elkaar. De zon die schijnt nog mooi, de lucht is helder blauw. Ja, het is prachtig weer voor een. Prachtig weer voor een. Prachtig weer voor een sleeptochtje samen met jou. Ik al het mooiste wat er was, maar dat begreep ik later pas. De piek, de slingers en de stal, bekeek mezelf in een bal. En kwam ik na de mis weer verkleund en slaperig thuis. kerstdagen van toen De kleuren van de kerstboom En de geur van de kalkoen Het snurren van het kerstdiner De bellen van een harde slee. Met kerstmis is het nooit meer zoals toen Ik zie me nog steeds dagen na Die beeldjes in de stal En s'avonds naar de sterren in de hemel Het al Het zingen zacht van schille nacht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 De kleuren van de kerstboom en de geur van de kalkoen Het snurren van het kerstdiner, de bellen van een harde Met kerstmis is het nooit meer zoals toen Ik zie me nog steeds staren naar die beeldjes in de stal En s'avonds naar de sterren, de hemel, het heelal Het zingen zacht van stille nacht, ik heb toch vroeger nooit gedacht dat kerstfeest dat gewoon was doen, dat kun je laten nog.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 U hoort die delen met het mooiste kerstfeest. Als je ver van huis moet zijn. In Parijs of in Berlijn. Denk er dan vooral toch aan. En de kerst naar huis te gaan. Als je ziet hoe moeder blacht, En de kerst omhoog. Zer je meer dan ooit, kersweest thuis dat vergeet je nooit het volgend.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 Een beertje hield ik ook zo van. Waarom begraapte u die dan? Ja, er viel wel eens een pondje uit de bak. Ja, we deden. Die stak je in je zak. Kerstmis negatief. En dan ging ik naar de bakker. En dan zei ik tegen de warme bakkersvrouw, oh! Er zitten twee muizen tussen de beschuitbollen. En ze stonden daar de kersttaven en dan draaiden zich om. En dan ging, ging ik nog even naar de slager. Op. Kijk, het was een grote rotzooi in die jaren. En de mensen gingen dood van zich Als Of je kon geen zin verdienen en je leefde van het steunen. En dat hadden we te danken aan Colijn. Je was toen je crisistijd gelukkig met de kleinigheid. Al was het maar een appel en een ei. Maar dat is je tegenwoordig niet meer bij. Dus, nee. kerstmis. Ja, 1935. Een tijd die je niet makkelijk vergeet. Kom op opa. we gaan hier. Ja. ja, wat is er, meid? Nou, we zouden een klein dansje doen. Nee. Verbroken? Nee. Jawel, nee. er is dus niks aan, kijk nee. nou. En 1, 2, 3, 4, en 2, 3, dat is alles. Nee. Nee, dat doe ik niet te mee. Laat me nou maar rustig zien trouwen, want ik ben een oude man.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 Ik, ik begrijp niet wat je van me denkt. Ik begrijp niet hoe ze erbij komt. Maar ik zal het nooit meer zeggen. Nou, speel. Laat ik het niet meer doen. Ik, ja. ik wil het niet meer horen.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 Zanger en acteur, die heeft ook een kerstnummer gemaakt... samen met een uh, heel orkest. Rob de Deijs met Stop de cavalry Stop de En uh, dat is ook een, uh, ja, een kerstnummer. Luistert u maar. Mr. President, stuur ons regiment dan namens de democratie. Maar wij zien wel blauw, God, waar is het koud? nachts bij de artillerie. Ik wil maar zeggen dat ik het heb gehad. Hoe stop je de cavalerie? Daarom zeg ik weer nee, niet nog een keer. Hoe op je de kamer die? Mijn Maria die wacht op mij. Thuis is alles nog stralingsvrij. Kwam maar dat ik kon dansen nou met het meisje waar ik van hou.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 So big the cavalry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 Zijn echt mijn favoriete dagen, omdat de mensen even stoppen met jagen.